Kees Groot met het NOS-journaal. Het reisadvies voor de Belgische provincie Antwerpen is aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert vanaf nu code oranje voor Antwerpen. Dat wil zeggen dat vakantiereizen daarnaartoe dringend worden afgeraden. In Antwerpen stijgt het aantal coronabesmettingen de laatste tijd sterk. De autoriteiten hebben de maatregelen al verscherpt. Zo zijn mondkapjes overal verplicht en komt er een avondklok. Hoewel het aantal besmettingen nog niet afneemt, vindt het kabinet dat het goed gaat met de bestrijding van corona in Nederland. Minister De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat vooral regionale maatregelen het virus nu onder controle moeten houden. Morgen komen de burgemeesters van het Veiligheidsberaad vervroegd bijeen om over de huidige situatie te praten. Vooral in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland neemt het aantal besmettingen toe.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. De zomerhit. Dit is de zomer van... Met de tweede keer dat wij uh, hoorspelen gaan uitzenden... en dat wij, dat is Hildering Toneelvereniging, Wim Hindeldering... en eigenlijk is het nu ook de vereniging de hoorspelvereniging geworden. Hè? Want uh, ja, zo wordt we het zien. Uh, we beginnen gaan uh, Beb en Ina, maar we doen eerst nog even een, uh, een rustig stuk muziek. Ja, u. En de middag gaan, zeg maar. Ja, natuurlijk. Nu lijkt alles weer stil. Niets lijkt nu meer op deel. Nu lekt alles weer stil, zo lang na de ruzie. Ja, de rust lijkt nu weer gekeerd. Maar we voelen helaas wat er langs is geraast. Niets bleef meer op zijn plaats van de zachte illusie.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 Stel voor Dat ik niet meer rook of drink Leven zoals het hoort Want hij weet Zo precies Dat het lief nu komt is Leverstuk Blommen vies Mooi het lekker fris. Na het ontbijt Met judo Voelt hij zich oh zo fief zijn kennis in praktijk heeft er zichzelf zo lief. Dan uit het werk, eerste klant, klagen de overstress. Oh, hij kan er tegen, want hij zelf, hij voelt zich best. Maar na uren vol geklaag ontzinkt hem de heldenmoed. Hij grijpt naar zijn eerste glas, en dan pas voelt hij zich zeer... goed.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 is melken uh, en mark.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 Oh, een beetje een moeilijke dag in de winkel, neem ik aan. 1, 2, 3. Lieve Marianne, duizenden plannen. Hebben wij al voor de toekomst gesmeed.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 kan me niet treffen, zoek me maar even. Jij met je hartje van goud. Niet wonen gaan. Jongen, wat een mooie vormen. Als het nou maar niet gaat stormen. Nederland bouwt voort en houdt zich aan het woord. Ja, dat wordt weer gestand gedaan. Eh. Uh eh. -uh. Uh -uh.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 Zeg, moet je dan niet een paar broodjes meenemen voor onderweg?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 Come <laughs> on.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 Scherpt zijn horens voor dezelfde grote strijd, want niemand gaat nou graag op zijn gezicht. Maak jezelf tot vastmerk. Maak maar swingend wat dan, dan. Of kom op de TV net als die jongen van nee Het draait slechts in het leven. Noem de populariteit. Hoe zet je het publiek in vuur en vlam? Din din din din din din dingen, Dinge <muscles> <smThey> Dinge om de gunst. Dinge Dinge dingen, Dinge dingen, Dinge <macht">. dingen, dingen, Dinge dingen, om om de gunst. Dinge dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen, dingen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 Van ZFM.